ook het Eertstra met het NOS-journaal. Een hotel- en congrescentrum in Wageningen is ontruimd vanwege een grote brand. Tenminste 170 mensen zijn uit hun hotelkamers gehaald. De brandweer controleert nu alle kamers om te zien of er nog mensen zijn achtergebleven. De brand in hotel Hof van Wageningen zou zijn ontstaan in een liftschacht. Op verschillende verdiepingen is vuur te zien. Volgens de brandweer hebben acht mensen rook ingeademd. De Sociale Verzekeringsbank heeft een zorgcentrum gevraagd te zwijgen over problemen met betalingen. In ruil daarvoor zouden nieuwe PGB-gelden sneller worden overgemaakt. Dat zegt de directeur van het zorgcentrum. De directeur ging akkoord met het spreekverbod, naar eigen zeggen, omdat ze niet anders kon. Maar nu zoekt ze toch de publiciteit, omdat het opnieuw misgaat met de betalingen. Staatssecretaris van Rijn zegt dat hij verbaasd is over de afspraken. D66 en de PvdA willen af van het verbod op majesteitsgrennis. De partijen noemen het verbod onnodig omdat er al een algemene wet is die belediging en laster verbiedt. Daar kan ook de koning gebruik van maken, vinden ze. Op majesteitsgrennis staat nu een maximale celstraf van vijf jaar. Bij de Bermuda-eilanden heeft een groot cruiseschip urenlang vastgezeten op een rif. Het liep vast toen de elektriciteit even uitviel en het schip stuurloos werd. Aan boord van het Noorse schip waren bijna 3000 mensen, maar er is niemand gewond geraakt. Duikers onderzoeken nog of er schade is. In de Duitse stad Hannover is een bom uit de Tweede Wereldoorlog onschadelijk gemaakt. Ruim 30.000 mensen die geëvacueerd waren kunnen weer terug naar huis. De bom werd gistermiddag gevonden bij sloopwerkzaamheden. Omdat hij was verschoven, moest hij zo snel mogelijk worden onmanteld. De evacuatie was een van de grootste uit de naoorlogse Duitse geschiedenis. Dan nog het weer: de dag begint met regen in de kuststreek. Later trekken de buien verder land inwaarts. Vooral in het oosten is kans op hagel en onweer tot 13 tot 16 graden. Dit was het NOS-journaal. DFM: Verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is John Bakker van de ANWB. Er staan files op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam bij Hoevelaken, 5 kilometer. A4 Halvliet richting Vlaardingen bij Knooppunt Ketelplein, 3 kilometer. A15 vanuit Gorkum naar Europoort, bij Hardingsveld Giesendam 6 en bij Spijkenisse 4 kilometer. A27 Breda richting Utrecht bij Lexmond 4 kilometer. En op de N247 van Horen naar Amsterdam, bij Broek in Waterland, 2 kilometer. Tot zover de verkeersin.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 Ik heb me van zandvoort. We hey, love hey. in Colombia has walked in space but you can't even find my place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 ZFM, al 25 jaar. Het allerlekkerste van Zandvoort. Zandvoort heeft het en jij beleeft het. Alleen op ZFM. 25 jaar. ZFM. ZFM. Open up, up, up, to the night our bed is underneath the heavy moon. Cast it down, down, down. like a shadow.